Zes uur. In deze week van het geld leren basisschoolleerlingen over omgaan met geld. Eerste les: de bankiers gaan er weer met je geld vandoor. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen, maandag is 12 maart. En op deze dag in 2013 stopte de gay kranten ernaar. 34 jaargangen en 676 edities mee. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen.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 De explosie vorige maand op een toeristenboot in Mexico... was geen terreurdaad en ook niet het werk van de georganiseerde misdaad. Dat zegt het OM in Mexico. De ontploffing op de ferry was, werd veroorzaakt door een in elkaar geknutselde bom... die van afstand is bediend. Wie dat heeft gedaan, weet de Mexicaanse politie nog niet. Waarom terrorisme en de georganiseerde misdaad worden uitgesloten... is niet duidelijk. Bij de ontploffing raakten 25 mensen gewond, onder wie Amerikaanse toeristen...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 De commissie onder leiding van oud-minister Klaas de Vries... kwam in december met de aanbeveling dat iedereen die op de hoogte is... van seksuele intimidatie of misbruik naar de club of de bond moet stappen. Maar volgens Van Vollenhoven zijn er met name bij amateurclubs... geen mensen die zo'n melding goed kunnen begeleiden. Het weer in het noorden en oosten bewolkt. Met in het noorden soms mist en in het oosten af en toe regen. In de rest van het land is het droog. Met ochtends af en toe zon. Vanmiddag ook een enkele bui. Het wordt 8 graden op de wadden tot 15 graden in het oosten. Dennis Mooij zit bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. En meldt zich nu al, Dennis. Goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, want er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello staat 4 kilometer. De linkerrijstuk is dicht. De vertraging is op dit moment een kwartier. Het NOS Radio 1 Journaal. <middels> Ja, het is dus de week van het geld. Basisschoolleerlingen die leren over omgaan met geld. De helft van de kinderen van 5 tot 8 jaar... laat zich in hun koopgedrag beïnvloeden door vloggers. Olaf Simonsen is van het platform Wijzer in Geldzaken... en heeft het koopgedrag van kinderen laten onderzoeken. Meneer Simonsen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe opvallend is die uitkomst? Ja, ik vind hem wel opvallend. We, hebben, we doen dit onderzoek één keer in de zoveel jaar... en dit is de eerste keer dat we dit gevraagd hebben. En je ziet inderdaad dat... Uh, ...kinderen zelf al aangeven dat ze iets willen hebben... ...omdat ze het in hun vlog gezien hebben. En inderdaad, 1 op de zes zegt dat dat heel vaak het geval is, of vaak. En uh, ja, nog eens 34 procent zegt soms. Dus inderdaad bij elkaar bijna de helft. Ik vind het wel opvallend. ja. ze ook voorbeelden van wat ze dan kopen. Nee, dat hebben we niet, uh, niet onderzocht. Maar u hebt het koopgedrag van kinderen laten onderzoeken... omdat het uh, de Week van het Geld is dus. Bedoeld om kinderen ja, bewust te maken van wat ze met geld uh, doen. Uh, gaat u ook meer aandacht besteden dan aan de invloed van die vloggers? Ja, in de toekomst wel. Nu is het een beetje kort dag om daar nog veel mee te doen. Maar ik kan me best voorstellen dat het deze week in de klas ter sprake komt. Um, en ik vind het uh, best opvallender omdat dit ook nog uh, het getal is waarvan kinderen zelf zeggen dat ze invloed hebben van vloggers. Het kan best zijn dat de werkelijke invloed nog wel groter is dan dit. Dus het lijkt me zeker iets om aandacht aan te besteden, ja. Ja. Wat is nog meer opvallend in het onderzoek? Nou, wat ik wel uh, opvallend vind is dat uh, kinderen aangeven dat ze thuis meer over geld praten met hun uh, ouders. En uh, dat is dat was twee jaar geleden 85% en nu 91%. Maar ook op school is het onderwerp uh, geld, uh, komt vaker te sprake. Dat is nu uh, in een kwart van de gevallen. En, uh, twee jaar geleden was dat nog 13 procent. Dus het onderwerp uh, uh, omgaan met geld, praten over geld... Uh, je ziet dat kinderen uh, het meer met hun hebben... Uh, met hun ouders en, met, en op school over hebben. En waar gaat het dan over? Ik bedoel, zijn het dan die ouders die zeggen... ja, papa verdient veel te weinig? Of, of nee, wordt er ook echt, gaat, echt over, over belangrijke zaken gesproken? Het gaat over van alles. Het uh, gaat over uh, zakgeld, het gaat over kleedgeld, het gaat over uh, nou, dat soort dingen. Waar, waar, waar geef je je geld dan uit? Wat, wat en hoeveel, ga zak, ja. hoeveel zakgeld krijg ik? En misschien ook wel, ja, mijn, uh, ik ken dat nog wel van vroeger. Uh, mijn vriendje of vriendinnetje krijgt meer zakgeld. Krijgt ik nu ook meer zakgeld. Wat, daar wa gaat het over. wat gaat er verder nog gebeuren in die week van het geld eigenlijk? Um, nou, er vinden in het hele land um, gaslessen plaats. Ongeveer de helft van de scholen doet mee aan de week van het geld, Of ze krijgen een gastles of uh, docenten gaan zelf met uh, materiaal uh, aan de slag over omgaan met geld. En we hebben een aantal uh, uh, evenementen, waaronder een uh, opening uh, vanochtend... in het bijzijn van de koningin en de minister van Onderwijs in de Koninklijke Schouwburg uh, in Den Haag. Olaf Tiemensen, dank voor de uitleg. Hij is van het platform Wijzer in Geldzaken. En dan praat ik erbij over wat er gisteravond gebeurde op radio- en tv-sporters... die slachtoffer worden van seksueel geweld. Die moeten zich melden bij hun sportclub. Dat is het belangrijkste advies van de onderzoekscommissie De Vries. Maar volgens professor Pieter van Volhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid... werkt zo'n meldplicht bij clubs helemaal niet. En hij wil juist een onafhankelijk meldpunt, zei hij in Nieuwsuur. Het probleem is, als je een beetje gevoel hebt, ze weten ook wel... dat niet iedereen op de waarheid zit te wachten Dus als iemand dat bericht verkeerd oppakt omdat het misschien familie betreft of iemand anders een, een, een kennis. Nou dan gaat het zich ook verschrikkelijk tegen die club keren ja. Dat het misschien onder de mat is geschoven en dat soort dingen. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt ik ga liever naar een professioneel meldpunt. In Colombia zijn gisteren parlementsverkiezingen geweest en voor het eerst deed de FARC mee als politieke partij. Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie... adviseert de verschillende bewegingen in het land... hoe ze politiek moeten bedrijven. Jurjaan Rekwijn uh, was zat hij met het oog op morgen gisteravond. En hij legt uit wat hun werkzaamheden zijn. In het geval van de FARC kan je natuurlijk wel stellen... dat ze absoluut een, een achterstand hebben. Want ze hebben gewoon heel erg lang eigenlijk gewoon verstopt gezeten in de jungle. Dus uh, we gaan direct met de FARC exclusief aan de slag... om bijvoorbeeld uit te leggen hoe het, het uh, politiek systeem in Colombia werkt... Uh, hoe het zit met campagnevoeren, met het opbouwen van een politieke organisatie. Rekwen vertelde waarom het belangrijk is dat de Vark-mensen daarin worden opgeleid. We willen gewoon heel graag dat ze een eerlijke politieke kans krijgen. En, um, en de hoofdreden van het conflict is juist die politieke uitsluiting geweest. Dus als ze nu normaal politiek mee kunnen doen... Uh, dan vergroot dat de kans dat deze vrede uh, langdurig is. En dat niet terugvallen in... Uh... Bij Zondag met Lubach ging het over Stef Blok... de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. En over hem wordt vaak gezegd dat hij saai, maar degelijk is. Anje Lubach denkt daar heel anders over. Stef Blok is niet saai. Stef Blok is namelijk de enige minister... Met zijn eigen typetje. Dat soms midden in een zin naar boven komt. Maar bejaarde moeder ziet een. een, een, een... vervilmde meneer die onaardige ah. dingen over haar Als mensen. Euh, de, de, de dingen al te serieus zijn. Dat is waar. Er is met u geen groot interview te vinden. Hoe kan dat dan? Hm. Mm. Maar <truimert> ik denk dat deze keer door, uh... <truimert> moeten gaan niet of Stef Blok is niet zij. Stef Blok is doodeng, maar dat is <truimert> Dan nog even naar studio Voetbal. Daar werd gediscussieerd over Ajax-aanvaller Amin Younes. Die weigerde in de negentigste minuut in te vallen. Oudtrainer Frank de Boer schrok daarvan. Zo zie ik hem helemaal niet, zo ken ik hem helemaal niet. Dus het, het verbaast me dat hij zo'n reactie hier geeft. Want het was altijd een voorbeeld, de prof was altijd eerst eerste bij de club. Uh, ging altijd nog, met, bleef met een ballenzak uh, op het veld staan, ging oefenen. Dus, ik, ik, dus er moet wat gebeurd zijn. Hoewel Ajax weer dichter bij PSV is gekomen... is de echte spanning in de Eredivisie onderin te vinden. Rode JC staat laatste en FC Twente staat daar net boven met een puntje meer. Roda staat onderaan. Waarom zou Roda het gaan redden, alsnog? Nee, nee die kan niet ik ja, die ik vraag, Waarom zouden ze het gaan redden? Nou, op een, als ze een wonder komt. Hebben ze dat echt nodig, een wonder? Ja. Is Roda in jouw ogen de zwakste van de drie? Ja. ja en, en Ik moet zeggen, Twente hebt wel een paar leuke spelers... maar het is geen, in mijn ogen is het geen, geen team. Nee. Dus die krijgen het ook nog heel moeilijk. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Robbie Williams. It's, are you getting on a A partner in your life To abuse and to adore Is it love, love dovey stuff Or do you need a bit of rough Get on your knees Yeah Turn down the love songs that you hear Cause you can't avoid the sentiment That echoes in your ear Saying love will stop the pain Saying love will kill the fear Do you believe Let's gonna the stock up Sit back and watch the royalty stack up I know this girl, she likes to switch jaar geleden deze. Robbie Williams uit 2000 dus. Een Supreme was dat. Hier liggen ze de maandagochtendkranten en dit zijn de voorpagina's. TBS'ers kunnen in de Utrechtse Van der Hoeven-Kliniek... heel makkelijk drugs en porno naar binnen smokkelen. De instelling zelf zegt een zero-tolerance-beleid te hebben... tegen drugs en smokkelwaar. Maar het onderzoek van het AD komt iets heel anders naar boven. Verschillende bronnen zeggen tegen de krant... dat personeelsleden het drugsgebruik niet altijd bestraffen. Ook blijkt dat een TBS'er maandenlang een computer had... zonder dat de kliniek dat wist. En bij die computer lagen DVD's met porno. Het CDA en de SP in de Tweede Kamer reageren geschokt. Ze willen dat de inspectie snel onderzoek doet bij de kliniek. Nederland staat minder lang in de file, terwijl het op de weg wel drukker is geworden. Uit het jaarlijkse file-rapport van Rijkswaterstaat, waar de Telegraaf over schrijft, blijkt dat de aanpak van knelpunten en extra asfalt geholpen heeft tegen opstoppingen op de weg. Rijkswaterstaat geeft als voorbeeld de A1 tussen de knooppunten Muiderberg en Diemen. Daar is de filezwaarte met meer dan 80 afgenomen, terwijl er 13 meer verkeer is. Minister van Nieuwenhuizen is tevreden, maar zegt dat het nog niet klaar is. Er komt tot 2030 nog minstens 1000 km asfalt bij. De grote beursbedrijven van Nederland... hebben vorig jaar een stuk meer dividend uitgekeerd. Het Financiële Dagblad meldt dat de 41 grootste beursbedrijven in Nederland... 38 meer uittrokken voor hun aandeelhouders dan een jaar eerder. Ze maakten vorig jaar 22,9 miljard euro over... en dat was in 2016 nog 16,6 miljard euro. Door die investering moesten de bedrijven wel een stuk meer geld lenen bij banken. Vooral AxoNobel en Unilever trokken vorig jaar meer geld uit voor hun aandeelhouders. En 15 strafrechtadvocaten nemen deze week mobiele telefoons in gebruik... die niet zijn af te luisteren. In het Dagblad van het Noorden legt strafrechtadvocaat Sanne Schuurman uit... dat het systeem vanaf volgende week aan alle advocaten in Nederland wordt aangeboden. En daarmee willen de advocaten voorkomen dat justitie meeluistert. Het is wettelijk vastgelegd dat advocaten niet mogen worden afgeluisterd... maar dat gebeurt soms toch per ongeluk wel. We moeten helaas constateren dat in veel dossiers... toch per ongeluk communicatie terechtkomt van geheimhouders... Zegt Schuurman in de krant. En hoewel justitie er dan wettelijk niks mee mag, zit het toch in de hoofden van opsporingsambtenaren. Viele nieuws nu met Dennis Mooi. Even kijken, op de A1 richting Apeldoorn vanuit Hengelo gezien staat bij Deventer 6 kilometer file. Een kwartier geleden meld ik dat daar een ongeluk is gebeurd, maar de weg is weer vrijgegeven. De vertraging is nog wel een kwartier. Een kapotte auto zorgt voor wat extra reistijd op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en Rijswijk Centrum staat 6 kilometer. Vertraging is een minuutje of tien. Zestien en een halve minuut over 6 is het. Het perfecte wapen, zo noemt de Russische president Poetin onlangs noemde hij dat nieuwe hypersonische raket, de Kinjal-raket. Sommigen dachten nog dat het bluff was... maar de Russen hebben het wapen van het weekend getest... en die test verliep kennelijk succesvol. Correspondent David-Jan Godvoar in Moskou. David-Jan, is dit het bewijs dat ze dat wapen hebben dan? Nee, dat zou ik niet zeggen. Kijk, we hebben een, er is een filmpje getoond. En op dat filmpje zien we dat er een raket wordt geschroefd... onder een MiG-31 vliegtuig. Nou, we zien dat die, die, die MiG opstijgt. En we zien dat die een raket loslaat ergens in de lucht. En uh, dat is eigenlijk alles wat we zien. Uh, daar is dus niet zo heel erg veel over te zeggen. Maar volgens het Russische ministerie van Defensie... was het een, een test die geslaagd is, die doelgetroffen heeft. Ja, en daar moeten we het mee doen. Dus uh, ja, zeker weten... Uh, doen we het niet te bewijzen, is het al zeker niet. Wat is er bekend eigenlijk over die nieuwe raket... Nou, nog niet zo heel erg veel hoor. Hij zit kennelijk nog in de, in de testfase. De President Poetin heeft die, heeft die raket begin van de maand gepresenteerd... tijdens een toespraak voor het Russische parlement. En hij zei dat het gaat inderdaad om de Kinjal. Dat is Russisch voor dolk. En dat is een raket die kan worden uitgerust met, met kernkoppen. Tien keer de snelheid van het geluid vliegt. En een bereik heeft van zo'n 2000 kilometer. En die Kinjal die zou dan weer deel uitmaken van een hele generatie... nieuwe generatie kernwapens... Die ongrijpbaar zou zijn voor, voor welk verdedigingssysteem dan ook. Hij uh, presenteerde we vor, uh, vorige week ook uh, een, een soort van robotonderzeer... die vlakbij de kust kernwapens kan afschieten... en een intercontinentale, en een intercontinentale moeilijk woord, raket die, uh, die op kernenergie vliegt. Waarom komen de Russen eigenlijk nu met die wapens op te proppen? Eh... Uh, dat is, zegt Poetin, allemaal een reactie op het raketschild... Hè, dat de Amerikanen aan het optuigen zijn. En dat systeem dat, dat kan raketten onderscheppen. En uh, ja, dat maakt een, een, deel, een flink deel van het traditionele Russische kernwapenarsenaal... eigenlijk tamelijk nutteloos, vandaar deze nieuwe generatie. Waarom juist nu, is moeilijk te zeggen. Maar wat je wel ziet, is dat Rusland internationaal zich steeds... Assertiever, volgens sommigen zelfs agressiever opstelt op allerlei gebieden. Dus ook militair. Nou, Poetin die wil een, een centrale rol op het politieke wereldtoneel. Dat blijkt uit allerlei, allerlei ontwikkelingen. Uh, want hij wil het, wat hij ziet als het een monopolie van de Amerikanen afbreken. En hij wil dat de, de, de, de wereld rekening houdt met, met Rusland. Nou, dan zijn er volgende, volgende week, zondag, komende zondag... ook nog presidentsverkiezingen. En dat zal er ook niet helemaal vreemd aan zijn. aan het feit dat hij juist nu met, met deze berichten komt. Maar is Rusland alweer op het niveau van een supermacht? Kan je dat zeggen? Ja, dat denk ik wel. Ik, dat valt volgens mij moeilijk te ontkennen. Kijk, Poetin heeft in 2013 uh, gebruik gemaakt van, van de wijfeling van president Obama in Syrië. Die had gezegd dat het uh, gebruik van chemische wapens voor hem een rode lijn was. Maar toen ze... Uh, gebruikt werden in Syrië. Toen deed hij niks. Nou, Rusland is in dat gat gesprongen... en heeft zijn rol sindsdien steeds verder uitgebreid. Het is in Syrië gaan bombarderen. Het is bondgenootschappen aangegaan met Iran en Turkije. En ja, het speelt nu in, in, in het Midden-Oosten... politiek en militair een centrale rol. Een oplossing in het Midden-Oosten, zeker in Syrië... is onmogelijk zonder, zonder Rusland. Nou, verder heeft Poetin de verhoudingen ook in Europa op scherp gezet. Denk maar aan, aan Oekraïne... Werkt samen met China als het gaat om Noord-Korea en de Zuid-Chinese Zee. Ja, je kunt inderdaad wel zeggen dat Rusland er weer toe doet, internationaal gesproken. En dat is goed nieuws voor Poetin natuurlijk en zijn aanhang, want ja, er komen verkiezingen aan. Ja, het is voor, voor heel veel Russen een, een geruststellend uh, idee. En dat gaat terug eigenlijk naar de val van de Sovjet-Unie, begin van de jaren negentig. Het was voor heel veel Russen een drama, omdat het land ja in één keer al het respect, of noem het angst misschien zelfs wel van het, van het grootste deel van de wereld kwijt was. Nou, Poetin die, die drijft op dat sentiment... heeft een, een, een golf van patriotisme opgeroepen... en de meerderheid van de bevolking ja, die vindt, dat, uh, vindt dat prachtig. Dus zo'n militair spierenballenvertoon... zo'n houding van we zullen die Amerikanen in zijn poepie laten ruiken... ja, dat doet het wel goed hier. Correspondent David-Jan was had vanuit Moskou, Rusland dus. Een team van zo'n 80 studenten van de TU Delft bouwt de komende maanden aan een elektrische raceauto. Daarmee willen ze deze zomer het WK voor studententeams winnen. Dat wordt gehouden in Duitsland. En wij volgen hun vorderingen. De vorige keer dat we ze bezochten, werd het ontwerp van de wagen gepresenteerd. En inmiddels wordt er dag en nacht aan gebouwd. Altijd als ik over de auto praat, begin ik te stralen. Het is een snel ding, veel G-krachten. Prachtig wat we dit kunnen doen. Het Formula Student Team Delft heeft een missie. Ons doel is om Formula Student Germany te gaan winnen. Daar gaan wij gedurende het jaar alles opzetten om dat ook te kunnen racen. Sinds 2015 heeft Delft dit kampioenschap voor elektrische raceauto's niet meer gewonnen. En we moeten gewoon weer dat stapje omhoog. We moeten voorblijven op de competitie. Het NOS Radio 1 Journaal volgt deze 83 studenten. We zijn natuurlijk met z'n allen een team en we moeten met z'n allen ergens naartoe werken. Hallo? Ja, het is wat. Ja, daar gaan we. Een grote bak van bijna een meter breed, schat ik zo, met daarin een boor. Wat is dit? Dit is een CNC-machine. We moet een gat maken, het uh, moet op passing. Dus dat uh, moet heel, uh, met heel veel tolerantie. Heel nauwkeurig, dus uh, daarvoor gebruik ik deze machine. Ik heb het net al een keertje doorlopen, dus uh, ik heb gezien dat het goed gaat. Ik kan het hier laten zien trouwens. Dit is hem, dit wordt het. Zo'n mooi gaatje. Ik heb al een ander blokje gemaakt, die ben ik de hele dag mee bezig geweest. Het is een erg ingewikkeld blokje. Vaak opspannen, maar ik kan het zien. Twee mooie banen. Het ziet er wel prachtig uit. Dat zegt Julius Keur, een van de studenten die uh, ja, druk bezig is... met een groot apparaat wat de CNC-machine heet. Romano Meijer is de Chief Mechanical Production. En ja, eigenlijk simpel gezegd, dat gaat over de hardware, hè? Ja, dat klopt. Um... De loop van het jaar is natuurlijk dat de auto wordt eerst ontworpen... maar moet uiteindelijk ook gebouwd worden. Die vertaling daar ben ik inderdaad verantwoordelijk voor. En gelukkig heb ik een team van ongeveer 15 engineers... die mij graag helpt met het bouwen van de meeste metalen onderdelen van de auto. Ligen jullie een beetje op schema? Uh, nou ja, dat, dat is altijd moeilijk in te schatten. Uh, wat vaak gebeurt is dat er onverwachts ja, toch nog dingetjes bijkomen... of toch weggaan, dan heb je een gelukje... Uh, over het algemeen ligt uh, mechanische en CNC-productie uh, redelijk op schema. Uh, ja, er zijn wat andere onderdelen die wat bijspijkering nodig hebben... maar dan uh, ja, komt het ook vaak voor dat andere afdelingen goed bijspringen om daarbij te helpen. We maken hier nog geen zorgen? Uh, nog niet ernstige zorgen. <laughs> Ik zie hier twee mensen in witte pakken, een soort van maskers op... Die... Ja, in die bak waar de coureur in gaat zitten... dat heeft vast een, een hele mooie naam... aan het werk zijn. Wat zijn die aan het doen? Ja, de, die bak, die je benoemd, dat heet het, het chassis, het monokok. Um, en die zijn eigenlijk laagjes carbon fiber aan het leggen... Um, om te zorgen dat inderdaad die, die bak uh, gestalte krijgt. Um, en inderdaad, omdat benen worden nu ja, lange shifts gedraaid. Meestal ook tot, uh, tot diep in de nacht of zelfs door. Uh, maar het moet wel gebeuren. Uh, alles om die auto uiteindelijk op tijd rijden te krijgen. Jullie gaan Duitsland wel halen met een, met een auto die klaar is. Ja, Duitsland is de laatste competitie. Dus die hopelijk zeker. <laughs> uh, de eerste denk ik ook. Uh, ik heb er volle vertrouwen in. Nog even terug naar Julius Keur. Bij de CNC-machine. Ik hoor die mensen over nachtdiensten. Uh, werkweken van, van 60, 70 uur. Ja. Is dat het allemaal waard? Ja, vind ik wel. Hoort erbij. Het is een levensstijl een beetje... Dus je gooit je leven even een jaartje om hard werken. Maar je bouwt er iets moois van met een groot team. En dat is top om te zien. En als gezegd, we volgen dus deze 75 mannen en 8 vrouwen... van het Formula Student Team Delft de komende maanden. En de bijdrage was van Remco de Kloesen. Judy... Blank. Je moet het eigenlijk op zijn Engels uitspreken. Dus Judy Blank krijg je dan. Komt uit Aals, dat is een dorp in de gemeente Zaltbommel. In 2013 deed ze mee aan de talentenjacht... beste singer-songwriter van Nederland. Trat al eens op op North sea Jazz, op Lowlands en Pop. En haar eerste album werd zeer goed ontvangen. En ze is nu bezig met de tweede plaat. Er is ook al een titel, Morning Sun... De plaat komt in september pas uit. En daarop nummers die geïnspireerd zijn op een paar reizen die deze Judy maakte naar het zuiden van Amerika. En dit is haar nieuwe liedje, dat heet Mary Jane. How many times do I need to fix myself? Learn another trick from my better half. She knows. He knows that I try to look at things in a different light And yet I don't ever seem to do it right, I Mary Jane, dat is het liedje en in september dus haar nieuwe album dat eraan komt. Het is nu bijna half zeven. NPO Radio 1, de hoofdpunten van het nieuws. Veel kinderen laten hun koopgedrag beïnvloeden door vloggers. De helft van de kinderen in de groep vijf tot en met acht... zegt wel eens iets te kopen omdat ze het hebben gezien bij een vlogger op YouTube. Bij een op de zes kinderen komt het zelfs heel vaak voor... meldt het platform Wijzer in Geldzaken op basis van onderzoek.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 In New York zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met een toeristenhelikopter. Het toestel stortte neer in de East River ten oosten van Manhattan. Drie inzittenden zijn uit de helikopter gehaald en zij verkeren in kritieke toestand. De piloot wist zelf uit het toestel te ontsnappen. In Bolivia is een spandoek uitgerold van bijna 200 kilometer. En daarmee wil het land aandacht vragen voor een grensconflict met Chili. Bij een oorlog in de 19e eeuw raakte Bolivia een strook land langs de stille oceaan kwijt aan Chili. En Chili weigert dat terug te geven. Bolivia heeft de zaak nu aangekaart bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Het weer in het noorden en oosten bewolkt met in het oosten soms regen. In de rest van het land in de ochtend en middag af en toe zon. Vanmiddag ook een enkele bui en het wordt 10 tot 15 graden. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A1 richting Amsterdam, er is een ongeluk gebeurd bij 1 Brugge. Tussen Hoevelaken en 1 Brugge levert dat een half uur vertraging op. Linker Rijstrook is dicht. En op de A7 van naar zaandam de gebruikelijke 6 kilometer file bij Purmerend. De vertraging is hier een kwartier. En ook een kwartier vertraging op de A27 Breda Utrecht bij Nieuwendijk en verderop bij Lexmond. Wat doen leiders over vijf jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe. Het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl slash agile. Brams reden om een extra rekening bij Hof Horneman te openen. Zijn eerste kleinzoon. Leven is ook geven, toch? Ik wil dat mijn kleinkinderen het goed krijgen. Dus doe ik elk jaar een schenking. Maar dat geld moet wel renderen natuurlijk. En daarom bouwt onze kleine Thomas nu vermogen op... bij dezelfde bank als ik. Bij Hof Horneman. Dat is een goede bank, hoor.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 Bijna vier minuten over half zeven uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, dat houdt de gemoederen al een paar dagen bezig. De salarisverhoging van ING-topman Ralf Hamers... die van 2 miljoen euro per jaar naar 3 miljoen euro gaat. Als het aan GroenLinks ligt, dan komt er een spoedwet... waarmee deze loonsverhoging kan worden tegengehouden. Fractievoorzitter Jesse Klaver zei dat gistermiddag... in het tv-programma Buitenhof. En wij stellen voor een spoedwet die de, de, de gaten in de wet dicht... maar die ook de minister van Financiën een vetorecht geeft... Uh, als het gaat over de beloning van de topmensen van de uh, systeembanken in Nederland. Ja. Uh, Klaver wil dus dat de salarisverhogingen van bestuurders van grote banken, de systeembanken, vooraf worden voorgelegd aan de minister van Financiën... die dan die salarisverhoging moet goedkeuren. Jaap Koelewijn, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Hoogleraar Corporate Finance aan de Business Universiteit Nijrode. Wat vindt u van het voorstel van GroenLinks? Ik vind het een lastige, kijk, ik denk dat het de realiteitsgehalte van dit voorstel uh, zo goed uh, als nul is. Ik denk niet dat het gaat halen, maar daar gaat het even niet om. Wat Klaver illustreert is dat het publiek of de samenleving zich blijkbaar machteloos voelt ten opzichte van het handelen van grote financiële instellingen. Daar kan ik u iets bij voorstellen. En aan de andere kant, en dat is een inhoudelijk probleem wat ik heb met zijn gedachten, is dat er een direct, directe link wordt gelegd. Tussen financiële risico's die in lopen en de beloning van Ralph Amers. En dat is niet helemaal het geval, dat is niet aangetoond. De financiële crisis is ontstaan door een heleboel oorzaken, waaronder in een aantal gevallen extreme beloningen, maar net zo goed als door beleidsfouten van centrale banken, gedrag van consumenten, gedrag van ratingetjes. En de hele discussie focust zich nu alleen maar op het beloningspakket van de topmensen. Daar heb ik moeite mee. Wat, wat kost zo'n salarisverhoging eigenlijk? De klant, bedoel nou, ik. Ik heb, het, ik, heb het, ik heb het uitgerekend. Voor de Nederlandse klanten... zou het ongeveer een, een dubbeltje zijn. 10 cent. Want ze hebben 10 miljoen Nederlandse klanten... Ze hebben overigens veel meer klanten, ook in het buitenland. Maar als je dat miljoen zou gaan verdelen over 10 miljoen Nederlandse klanten... is het dubbeltje. Dus dat is, het is gewoon niet relevant. Maar dat is het grote probleem met topbeloningen. In het totale kostenplaatje van de onderneming zijn ze irrelevant. Maar het gaat om de prikkels die ervoor uitgaan. En die zijn wel relevant. Want als Hamers door zijn beloningspakket veel risico's zou gaan nemen... Ja, dan hebben we natuurlijk met de systeembank ala ING wel een probleem... En de ING heeft natuurlijk wel eens een keertje bij de gemeenschap gestaan in 2008. Toen het fout ging, het hadden ze opeens wel de overheid nodig. Terwijl Tilman, de toenmalige topman, nog kort ervoor had gedreigd... uit Nederland weg te gaan als die qua uh, in niet schouw mocht gaan. Ja. Dus dat vind ik de ambivalentie van uh, deze discussie. Ja. Maar goed, dat, dat is misschien toch ook wel de reden... dat de politiek er wel iets over mag zeggen. Want als ze dus in de problemen komen als systeembank... dan kloppen ze wel aan in Den Haag. Dat ben ik met u eens. Overigens zullen ze niet weer de toegang naar Den Haag moeten, maar naar Frankvoort. Want dan worden ze door de Europese centrale Bank worden er problemen opgelost. Dat ben ik met u eens. Systeembanken hebben een, een maatschappelijke functie in die zin dat ze... Ja, het financiële systeem, de ruggraat zijn van het financiële systeem. dat brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom staan ze ook onder zware toezicht dan andere banken. Daarom wordt ook het personeel van die banken zwaarder getoetst door de toezichthouders dan die van gewone bedrijven. Maar je moet het beleid dat je maakt voor dit soort instellingen. er moet wel een relatie zijn tussen de problemen die zouden kunnen optreden en de. Maatregelen die je neemt. En wat we nu doen. is in het ons denken. ons maatschappelijk denken. klakkeloos aannemen. dat de kredietcrisis. alleen maar is ontstaan. door de beloosde pakketten van de topmensen. Dan zou je ook moeten kijken naar. nu het rentebeleid van de Europese Centrale Bank. want dat veroorzaakt dat we veel geleden. Mm. Um, het fiscale beleid veroorzaakt ook. dat we veel hypotheken gaan afsluiten. Allemaal factoren die destijds hebben bijgedragen aan de kredietcrisis. En waar niets aan is gebeurd nog. Ja. Ik, ik begrijp dat er uh, nou ja, redelijk wat partijen uh, het eens zijn hè, met het voorstel van GroenLinks. Dus we moeten allemaal nog maar even afwachten. In ieder geval heeft de minister van Financiën, Wopke Hoek, staat er ook iets over gezegd. Laten we even, uh, even luisteren. Ik vind dat een uh, buitensporige salarisverhoging. We zijn al een hele lastige fase gegaan met de banken wat langer geleden. Er is een, het een en ander gebeurd, maar er moet nog veel meer gebeuren. Ja, en dit soort dingen helpen daarbij, bepaald niet. Is dit ook voor de bühne, meneer Koelewijn? Uh, er is 21 maart iets met verkiezingen, geloof ik. <laughs> ja. Ja. Ja. Kijk, de uh, hoekzaak komt uit de hoek van McKinsey. Hè, en daar weet je wat je voor mensen van niveau voor Ralf Hamers uh, moet betalen... En dan, dan zie je weer het bizarre probleem... dat door alle transparantie aan alle openheid worden die salarissen eigenlijk omhoog geduwd. Hè? Want ja, als jij 2 miljoen hebt en je collega heeft er drie... dan wil je minimaal gelijk worden geschakeld. En dan wordt het argument gebruikt... ja, als wij ze niet betalen, dan gaan ze naar het buitenland toe. Nou ja, dat willen we maar eens een keertje zien gebeuren... Ik, of ze echt naar het buitenland gaan. Ik wou net zeggen, hoeveel van die topmannen bij banken... hebben dat al inderdaad gedaan, weet u dat? Nou, op het echelon onderraden van bestuur zie je wel dat mensen tegenwoordig vrij makkelijk voor bepaalde functies in de dealing rooms of fusies en overnames, daar gaan zeker de jongere mensen, die gaan vrij gemakkelijk stappen over naar Londen of Amerika. Maar wat ik wel zie is dat ze na een aantal jaren. Uh, zeker als de kinderen zijn we teruggekomen. Daar nou zijn dat wat persoonlijke observaties. Maar er zijn segmenten van de arbeidsmarkt. waar ook bijvoorbeeld de, de, de grote handelshuizen actief zijn. die zeer internationaal zijn en die mensen moeten ook uit een internationale pool van personeel mensen aantrekken. En daarin zie je dat de beloningen hoog liggen dan in Nederland. En daar moet je dus in mee, anders krijg je geen mensen. Dat oh. is wel een gegeven. Oh. Maar goed, als je hier dus iets aan wilt doen... Hè, en, en nou ja, goed, we, als je in het weekend, zoals je oor te luisteren legt... en heel veel mensen zijn hier toch verontwaardigd over... dan moet je, als je bij ING zit, gewoon je rekening opzeggen. Dan kan je echt daadwerkelijk iets doen, zegt u eigenlijk. Ja, en dan moet je je afvragen wat de impact is. En dit, dit debat speelt natuurlijk al jaren. Nou, dan zou je toch verwachten dat Triodos of ASN of Volksbank... Uh, dat, dat ze daar de rekeninghouders niet meer aan kunnen. Nou, dat is absoluut niet het geval. En er stappen naar dit soort affaires ja, een paar honderd mensen over. De gemiddelde rekeninghouder die, die mopt en die klaagt. En die denkt vervolgens, ja, ach, als die bank zijn werk doet, waarom zou ik overstappen? Ja, en die aandeelhouders die, die er ook nog iets over kunnen zeggen, ja, die zijn al lang blij omdat ING onder leiding van Hamers. vorig jaar 5 miljard winst heeft gemaakt. Hamers geeft leiding aan een zeer succesvolle bank, ING. Uh, we kunnen niet anders doen dan concluderen dat ING IEG... zeer goed met alle, financiële, alle veranderingen in het financiële sector omgaan. Nou, dan denkt die aandeelhouder van... geef die man drie, mijn part vijf miljoen. Als hij maar rendement voor me realiseert, dat doet hij. Dus die aandeelhouder gaat er echt niet voor liggen. Nee. En die spoedwet, nou ja, we gaan zien wat daarvan komt. Klaver wil het wetsvoorstel uiteindelijk vrijdag af hebben, zodat het voor een spoedadvies naar de Raad van State kan. En zo kan die wet dan nog voor de aandeelhoudersvergadering van ING door de Tweede en de Eerste Kamer worden behandeld. Aandeelhoudersvergadering is trouwens op 23 april, dus dat wordt allemaal nog vervolgd. Dank voor het gesprek. Jaap Koelebijn van de Business Universiteit Nijerode. NOS Radio 1 -journaal. Dan gaan we gaan er nog even terugkijken naar het uh, voetbal van uh, afgelopen weekend. Met name gisteren natuurlijk. Nederlagen tegen PSV en NAC. En toen boekte Feyenoord toch weer eens een keer een overwinning in de Eredivisie. In de Kuip werd AZ met 2-1 verslagen. Doelpunten van Jean-Paul Boetjes en Nicolai Jurgensen... en Wout Weghorst scoorde in de blessuretijd voor AZ. En toen was de winst voor Feyenoord uh, eindelijk al binnen... en dus kon trainer Giovanni van Bronckhorst opgelucht ademhalen. Ja, dat was belangrijk en... Uh... Zeker de situatie waarin we zitten. De uh, zetten een ploeg in vorm. Wat ook goed speelt de afgelopen weken, maanden eigenlijk al. Alleen uh, voor ons was het zaak om de wedstrijd uh, te winnen. Dat hebben we gedaan. De verschillen zijn heel klein in zo'n wedstrijd. He. Je ziet dat ploegen aan elkaar gewaad zijn. Maar wat is dan in jouw oog hetgene dat vandaag het verschil maakt? Nou, ik denk dat wij uh, de eerste helft uh, gewoon heel goed, uh, heel goed waren. Heel goed in de duels. Heel, uh, heel scherp. Uh, en, en dat is de manier om, om een wedstrijd te beginnen. Twee spelers die de doelpunten maken, die rekenen ook af met een hele lange droogteperiode. Jurgensen en Boetjes, hoe belangrijk is dat? Nou, belangrijk voor het voor team. Dus met name voor de overwinning, maar voor persoonlijk natuurlijk altijd goed dat je scoort. Dat je, dat je vertrouwen daarin krijgt. En met name natuurlijk Nico, die, die na een aantal weken al uh, niet gescoord heeft. Dus dat geeft hem ook alleen maar vertrouwen. Ik heb zelden een speler zo opgelucht gezien als Jurgensen na die goal. Ja, maar het, is uh, het gaat natuurlijk om de wedstrijden winnen. Maar ook Nico uh, is steeds op zoek naar de goal. En vandaag deed hij dat uitstekend. Ja, je hebt hem laten staan. Ook in een moeilijke periode. Is dat dan ook dit een beetje het vertrouwen wat je dan terugkrijgt... om, om die beslissing te nemen, om te laten staan? Ja, maar het, het vertrouwen natuurlijk aan, aan spelers. Maar je ziet ook uh, dat, dat Nico ervoor werkt. Uh, en uiteindelijk valt hij valt vandaag. Uh, dus in dat opzicht ben ik daar daarbij heel blij mee. Giovanni van Bronckhorst, coach van Feyenoord. Ja, belangrijke wedstrijd toch gisteren tegen AZ. Want dat is ook het affiche voor de bekerfinale natuurlijk. Feyenoord tegen AZ over een paar weken. Um, na afloop ging het ook nog even over een moment in de eerste helft... waarop AZ een strafschop claimde. De rechtsechter van dienst, Dennis Hichler die oordeelde dat Feyenoord-verdediger Jan-Arie van der Heijden... niet strafbaar hens maakte. Maar na de wedstrijd twijfelde Hichler toch over die beslissing. Nu ik de beelden heb gezien, uh, is de arm verder weg... en uh, denk ik dat het beter was geweest om een op te geven. Uiteindelijk toch vind je het een penalty? Ja, ik vind hem heel moeilijk. Uh, maar als jij zegt, van joh, je moet nu kiezen... Uh, dan ga ik voor meer op dan niet strafschop. Is het dan dat je het in het veld toch nog iets anders ziet... dan dat je nu de beelden nog een keer terugziet? Of waarom die omslag? Kan je het uitleggen? Nou ja, de camera heeft natuurlijk net een andere hoek dan ik. En ik ben afgeweken naar de hoek, dus ik sta vrij dichtbij. Ik heb een goede positie en ik zie hem uh, de tackle maken. En dan, ja, uh, de lage arm waarop hij steunt... dat is vaak een arm waar een bal per ongeluk tegen aangeschoten wordt. Nou ja, dat zie je ook wel. Hij kijkt de andere kant op. Uh, en dan wordt dus de vraag, uh, ja, hoe ver is hij uitgestrekt? Is het ver genoeg om, uh, om wel of niet een penalty te geven? Ja, hij gaf hem dus niet. Dennis Hitler, de scheidsrechter bij die wedstrijd. Ja, Feyenoord bewees daarmee Ajax in dienst, want... AZ zat de is natuurlijk op de hielen... als het ging over plaats 2. Nou ja, daar is nu weer wat ruimte tussen. Ajax won, PSV verloor. Dus ja, bovenin wordt het ook nog weer spannend. En onderin is het ook spannend. En dat is eigenlijk al een paar jaar zo. Dat het eind van de competitie nadert, dan, dan wordt het spannend. Dus er worden nog leuke weken voor de voetballiefhebbers. Uh, dat is dan het voetbal van gisteren. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Defensie heft verschillende delen van gevechtseenheden op omdat er te weinig personeel is. Er is een enorme leegloop en bij het Korps Mariniers en de landmacht zijn daarom nu complete compagnieën buiten gevecht gesteld, schrijft de Telegraaf. De twee voorzitters van de gezamenlijke officierenverenigingen noemen de situatie bijzonder ernstig en zeggen dat het ten koste gaat van de militaire slagkracht van ons land. Bovendien helpt het niet dat andere overheidsdiensten militairen weglokken. Een marinier of commando kan bij bijvoorbeeld een arrestatieteam 500 tot 1000 euro per maand meer verdienen, zegt de vereniging. VVD-Tweede Kamerlid Wieberen van Haga heeft in de strijd... rond zijn opvolging als fractievoorzitter in Haarlem... een partijgenoot uitgemaakt voor NSB'er. Volgens NRC Next gebeurde dat nadat er in het Haarlems Dagblad... een positief artikel over haar was verschenen. Volgens Van Haga lekte ze interne kwesties naar de krant... en Van Haga reageerde daarop woedend in een VVD-whatsapp-groep. Nadat hij werd aangesproken daarop... Uh, bood hij zijn excuses aan en zei dat hij beter een ander woord had kunnen gebruiken... zoals verrader, fariseer of nestbevuiler. Er loopt op dit moment nog een onderzoek van de Integriteitscommissie... van de VVD naar Wieberen van Haga. Ondernemers en omwonenden van Schiphol hebben een plan gemaakt... om een start- en landingsbaan van Schiphol in zee van de grond te krijgen. Dat staat ook in de Telegraaf. De banen komen in zee en worden dan bereikbaar gemaakt... via een snelle ondergrondse verbinding met Schiphol, is het idee. Volgens deskundigen is het de enige echte groeioptie voor Schiphol... nu ook overloopvliegveld Lelystad is uitgesteld. En het bedrijfsleven steunt het plan. Werkgeversorganisatie VNO-NCW Amsterdam noemt het idee van de zeebaan erg sympathiek... maar ziet wel ook onzekerheden. Zo zal een deel van de aanvliegroutes voor de zeebaan nog steeds over land gaan. En de fractieleiders in de gemeenteraad van het Limburgse Leudal komen vanavond bij elkaar om over de positie van de interim gemeentesecretaris te praten, meldt de Limburger. Meerdere fracties in de gemeenteraad hebben bezorgd gereageerd op een publicatie van NRC dit weekend, waarin de interim gemeentesecretaris in verband wordt gebracht met de organisatie Avatar, een beweging die lijkt op de Scientology-kerk. En ook zijn er vragen over zijn salaris. Hij zou volgens de krant maandelijks 18.500 euro verdienen. Waar zijn de grootste problemen op dit moment? Dennis mooi. Nou, dat is dan weer op de A1, of nog steeds op de A1. Eerst vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Markelo en Twello staat in totaal zo'n 10 kilometer file door een ongeluk. De vertraging is ruim 20 minuten. Maar het staat echt zo goed als stil op de A1, verderop richting Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Eembrugge over 10 kilometer. Vanwege een ongeluk is de linkerrijstrook dicht, zit nauwelijks tot geen beweging in die rijauto's. Omrijden kan via Utrecht door vanaf Hoevelaken de A28 te kiezen. Uit 1967 nu, Irma Franklin. Franklin dus, de zus van de Queen of Soul, Rita. Uit 1967, Peace of My Heart. Tien minuten voor zeven is het. Brandstichters in Duitsland die hebben het de afgelopen dagen gemunt op Turkse gebouwen, waaronder moskeeën. In de Berlijn werd gisteren gebrand gezicht in een moskee in Rijnekkendorf. Het hele interieur werd verwoest. Eerder was er ook een moskee in Baden-Württemberg, doelwit van brandstichters. Gemeenteraadslid Burkhard Dregger uit Berlijn is geschokt over de aanval op de gebedshuizen. Mir is völlig onbegrijpelijk, wie man een Gotteshaus angreifen kan. En damit hier ook die Menschen angreift, gefährdet. En ook het samenleven der Menschen gefährdet dadelijk. En we müssen daar ook die Konsequenz ziehen. Niet nur dat we voor meer Sicherheit sorgen, sondern dat we ook gemeinsam den Wiederaufbau aanpakken. We moeten meer veiligheidsmaatregelen treffen, zegt hij. En gezamenlijk de moskee weer herstellen. Correspondent Judith van de Hulsbeek. Judith, intussen uh, meer bekend al over die brand in die Berlijnse moskee. Nou, in ieder geval niet wie de daders zijn geweest. Er zijn wel ooggetuigen die hebben drie jongeren weg zien lopen... maar er is nog niemand opgepakt. De politie gaat er eigenlijk wel van uit... dat de brandstichting politiek gemotiveerd is geweest. Net als bij die andere incidenten dit weekend... die andere brandstichting in de moskee, in Turkse winkels... en ook bij een clubhuis is een, is een, een, een steen door eruit gegaan. Daar houdt de politie rekening met die politieke achtergrond. En je hoorde die man net al zeggen, er moet meer veiligheid komen. En de vereniging van die Berlijnse moskee die heeft ook al gezegd dat ze permanente bewaking willen bij andere moskeeën op dit moment. Want het doelwit zijn dus Turkse gebouwen. Wat, wat, wat zit ja. daar dan mogelijk achter? Nou ja, ze zeggen nu, niet of het gecoördineerd is of zo. Daar wordt, daar wordt nog niks over gezegd. Maar er wordt wel gekeken of die aanslagen een verband hebben... met demonstraties die er dit weekend waren. Het is zeker vijf Duitse steden. Er hebben Koerden gedemonstreerd... tegen de acties van de Turkse regering in Noord-Syrië. En die demonstraties die zijn op sommige plekken ook uit de hand gelopen. En uh, ja, er wordt gekeken of die woede ook inderdaad oorzaak uh, was... van die, van die brandaanslagen uh, dit weekend. Want de doelwitten ook, die zijn gekozen, die wijzen ook wel in een bepaalde richting. In Berlijn bijvoorbeeld was het een moskee van die tip. Hè, dat is die organisatie waarvan bekend is dat ze Erdogan steunen. Dus er werd wel gekeken naar de samenhang tussen die twee dingen. Is er sprake van toename van geweld tussen Turkse groepen in Duitsland? Ja, uh, op verschillende uh, vlakken, hè. je hoort er ook steeds vaker over... ook sinds de mislukte coup anderhalf jaar geleden... lopen die spanningen hier in Duitsland ook op. Een hele grote Turkse gemeenschap hier, drie miljoen Turken uh, in Duitsland. En daar zag je eerst inderdaad spanningen tussen uh, Turken die pro-Erdogan zijn... en Turken die er werden, van, werden verdacht om aanhanger van die Gulen-beweging te zijn. Maar sinds die inval in noord, het uh, noorden van Syrië... gaat het ook steeds meer tussen de Duitse Turken die pro-Erdogan zijn... en Koerdische Duitsers. Um, een paar keer demonstratie zijn uit de hand gelopen, vechtpartijen. Er is ook een keer een theehuis aangevallen... door gemaskerde Koerdische jongeren. En nu gebeurt dit dit weekend. Dus er ja, zijn echt wel zorgen over... Of dat, uh, nog, uh, ja, of dat niet uit de hand gaat lopen. Eigenlijk. Ja, want Hoe gaan de autoriteiten daarmee om? Nou ja, ze proberen dat conflict zoveel mogelijk te sussen. Ze zijn bang dat dat echt overslaat, inderdaad. Dat conflict van, van Turkije naar hier. Um, dat zie je ook in demonstraties, bijvoorbeeld van Koerden. Inderdaad, die, dat, dat mag wel, sommigen zijn wel ook verboden. Maar er mogen bijvoorbeeld geen vlaggen van de PKK-leider Öcalan... meer meegebracht worden. Laatst is er een demo stilgelegd omdat dat gebeurde. En um, ja, dus de, de, er wordt heel voorzichtig mee omgegaan op dit moment. Correspondent Judith van der Hulsbeek was dat, vanuit Berlijn. Doesburg, bekend kleur. Zo heet de avond die vanavond in de Gelderse stad wordt gehouden. De monumentenvereniging maakt zich daar sterk voor meer kleur op de huizen. Maar dan gaat het niet over zomaar alleen maar een verfje. Kunsthistoricus en secretaris van die monumentenvereniging Doesburg is Paul Leblanc. Dag meneer Leblanc. Le Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, kunt u aan de kleur van het huis zien uit welke tijd het komt? Uh, ja, dat is uh, mogelijk. Kijk, Doesburg is in de oorsprong van het middeleeuws uh, Hansestadje met veel uh, monumenten, 380 rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Veel gebouwen zijn uit de middeleeuwen, maar later zijn huizen natuurlijk verbouwd, aangepast, nieuwe voorgevel uh, gekregen. En elk monumentale pand is dus door de eeuwen heen onderhouden en gerestaureerd. En het kleurgebruik daarbij is altijd afhankelijk geweest van de toen heersende mode en de smaak van de tijd... In de 18e eeuw waren huizen altijd wit, crèmekleurig. Eind 19e eeuw komt de belangstelling voor kleur op. Dus je kunt altijd wel zien in welke periode en naar welke smaak een pand is geschilderd. En nou komt er dus een, een kleurbeleid, hè, dat wordt ontwikkeld door Duchburg. Wat, wat is dat dan? Nou, panden in Doesburg hebben kleur. En je kunt zeggen dat is een kar karakteristiek van Doesburg... en dat wordt ook zeer gewaardeerd door bewoners en uh, bezoekers. En de gemeente wil dat idee van kleurrijk Doesburg versterken... dus meer kleur op de gevels aanbrengen. Uh, maar ja, zoals je weet, tussen droom en daad... staan wetten in de weg, een praktische bezwaren. Dus de vraag komt ervoor, hoe ga je dat uh, doen... En wil je een beleid daarvoor ontwikkelen, dan moet je inzicht hebben in het historisch kleurgebruik. Ja, ja. Dus precies wat we net zeiden, hoe was een pand toen het gebouwd werd, beschilderd naar de smaak en mode van die ja. tijd? Want ik begrijp dat er nu veel rood uh, is, uh, rode kleur. Dus dat, uh, dat, uh, dat komt uit de middeleeuwen natuurlijk. Ja, dus rode, gele uh, gevels, blauwe uh, gevels. Maar dat zijn niet altijd historische kleuren heel veel kleuren zijn pas aangebracht in de 20ste eeuw zonder kennis van de oorspronkelijke historische kleuren en zijn aangebracht zonder beleid en uh, regie. En wat nu belangrijk is, is dat we kleurhistorisch onderzoek doen om zo inzicht te krijgen hoe Maar dan, dan zegt u eigenlijk dus tegen mensen ook, uh, ik noem wat, iemand heeft nu zijn huis geel geverfd. Van joh, eigenlijk als je, als, je goed, als je het goed wil doen, moet je je huis eigenlijk rood verven. Totaal in contrast met de stijl waarin dat pand tot stand ja. gebracht is. Ja. En in wezen bestaat er, mijn zin zien, geen wezenlijk verschil... tussen het restaureren van architectuur ja. en het restaureren van kleurige afwerkingslagen. Nee. Maar het is nog een hele klus, denk ik, om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar goed, daarom is uh, vanavond die avond in Doesburg. Doesburg bekend kleur. Dank voor de uitleg. Paul Leblanc. Wat in we name?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 NTO Radio 1.